Heer, dank U wel dat we een moment stil mogen zijn. Stil voor U, want U bent de God van ons leven. U bent degene die ons hoort. U bent degene die ons ook deze dag geeft. Dank U wel daarvoor. Dank U wel voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het mogelijk gemaakt heeft dat wij tot U mogen komen, ook nu in ons gebed. Dank U wel dat U ons vandaag hier brengt, Misschien was het lastig omdat we zoveel andere dingen hadden... maar we zijn hier en we danken u daarvoor. Kom met uw heilige geest, Heere God. Vul ons vandaag. Vul Otto als hij mag spreken. Kom met uw heilige geest ook als het gaat om muziek maken... maar ook het zingen, het lof prijzen. Heer, dat we het werkelijk mogen doen als een offer naar u, de levende God. We zien uit naar wat u gaat doen vandaag... Misschien is ons leven zo in onbalans, dat we ja, soms denken van hoe moeten we verder. Omdat het op het werk niet lekker gaat, of in ons gezin, of met onze gezondheid. Maar al die dingen mogen wij ook bij u brengen. Heer, niet dat we dan op hetzelfde moment van alle zorgen af zijn. Maar het is zo geweldig dat er iemand is die altijd en echt naar ons luistert. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat wij hier mogen zijn nogmaals. En wij bidden ook voor hen die niet konden komen, om welke reden dan ook, wilt u hen zegenen. Wees met degene die we thuis achterlieten, geef dat ook zij vandaag een bijzondere dag mogen hebben. En dat als wij thuis komen, dat er aan ons gezien mag worden dat we u hebben ontmoet. Zoals Mozes zo veranderde toen hij bij de brandende bruinstruik de Heren had ontmoet. Hij was een ander mens geworden. Geef dat wij voor het eerst of opnieuw veranderen vandaag. En dat aan ons gezien mag worden. Niet alleen uiterlijk, maar vooral in wie we zijn en wat we doen. Dat we veranderen omdat u in ons leven bent of bent gekomen. Heer, zo leggen we het alles voor u neer. Met dankbaarheid. En zien uit naar wat u gaat doen. In de machtige naam van uw Zoon, de Heer Jezus, alleen. Amen. We gaan een psalm zingen. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer. Dat is, sorry, dat is lied drie. Als we die laatste twee regels zingen, vertrouw dat gij gezegend wordt, God is een schuilplaats voor ons allen, dan is dat een zekerheid die we mogen weten en mogen we ook uitzien naar wat God gaat doen. En laten we daarom verlangend zijn. En met elkaar zingen lied 9, als een het dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Laten we verlangen naar wat Otto zo gaat spreken, naar een ontmoeting met de heer. We zingen dit lied twee keer. Als u erbij wilt gaan staan, geen probleem, want het is een, een aanbiddingslied waar dat bij mogelijk is. Maar voel u vrij, er moet niks. Laat het gebeuren zoals het gebeurt. Eén tekst wil ik graag met jullie lezen die centraal zal staan in het woord wat Otto gaat brengen. Dat staat in 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. God zegen in het luisteren en in het spreken.